Zes uur, Marion Koekoek met het NOS-journaal. De Amerikaanse justitie onderzoekt het lekken van informatie over de internet en telefoononderzoeken van de geheime dienst NSA. De bekendmaking van justitie komt enkele uren nadat een oud-CIA-medewerker had onthuld dat hij de klokkenluider daarover was. Deze 29-jarige Edward Snowden kon bij de CIA alle mails, creditcards, telefoongesprekken en internetwachtwoorden bekijken of afluisteren. Taliban-strijders hebben de internationale luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kabul aangevallen. Doelwit is de NAVO-basis op het terrein. Aanval begon rond half vijf lokale tijd. Zeker vijf mannen met bomvesten namen een hoog gebouw aan de westkant van de luchthaven in... en beschoten daar vandaan de NAVO-basis. Twee van hen kwamen om. Er werden tientallen explosies gehoord. In Maagdenburg is het waterpeil van de Elbe aan het dalen. De rivier bereikte gistermiddag het hoogste peil en stroomde over kade muren. Een dijk brak en daardoor 23.000 mensen hun huis uit moesten. In de loop van de avond zakte het peil. De scholen in de stad blijven nog tot woensdag dicht. Ten noorden van Maagdenburg wordt de situatie nu kritiek.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 In het Tikibad op attractiepark Duinrel in Wassenaar is gisteravond een man van 22 bewusteloos uit een waterglijbaan gekomen. Het gebeurde in de Superslide, waar snelheden tot 20 km per uur worden gehaald. Wat er gebeurd is, is niet duidelijk. De man ligt met een flinke hersenschudding in het ziekenhuis. Het weer is nog bewolking en overdag heeft het westen en noordwesten te maken met wolkenvelden van zee. Daar is het 14 tot 16 graden. Elders meer zon bij een zwakke wind en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS Radio Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is maandag 10 juni. Goedemorgen. U krijgt zo van onze correspondent het laatste nieuws over de aanval op de luchthaven van Kabul. Houdt CIA-medewerker Edward Snowden van de. De Amerikaanse overheid die, uh, lijkt wel erg op Big Brother... en dus besloot hij in te grijpen. U hoort snoden zo dadelijk. En correspondent Wessel de Jong legt uit... waarom hij zelf, zichzelf nu bekend heeft gemaakt. We volgen het hoge water in Oost-Europa en Duitsland. Correspondent Tim de Wit is in Maagdenburg. Bram van Meulen spreken we over het Turkse protest... en de reactie van premier Erdogan. De Nederlandse Bank komt vanochtend met cijfers... over de ontwikkeling van de economie. De melk wordt alsmaar duurder. Er is een auto die rijdt op houtsnippers. En Mark-Robin Visser die is nu al in het verzorgingstehuis... Ja, vandaag debatteert de Tweede Kamer over de plannen voor de langdurige zorg. En misschien willen we wel van die verzorgingshuizen af. Maar wat willen we dan eigenlijk wel? En muziek hebben we ook vanochtend in het Radio 1 Journaal... om te beginnen van Sarah Brails. Zes minuten over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We praten u bij over het nieuws van de afgelopen uur. Luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kabul is aangevallen, heeft dat gehoord. Vanochtend vroeg werd in de omgeving van het vliegveld een serie explosies gehoord. En of er slachtoffers zijn, dat is nog niet bekend. We hebben wel contact met onze correspondent Lucas Waagmeester. Uh, Lucas, wat weet jij? Wat is daar aan de hand? Nou, het lijkt erop dat een groep terroristen, een man of tien, wordt overgesproken... zich heeft verschanst in twee gebouwen vlak naast de luchthaven... Veiligheidstroepen, de snelle reactiemacht van de Afghaanse politie, die zijn met deze mannen in gevecht. NAVO-troepen houden zich voorlopig op dit moment op enige afstand. Uh, de berichten zijn dat er op dit moment inderdaad nog wordt geschoten. De aanvallers zouden ook granaatwerpers bij zich hebben. Dat internationale vliegveld heeft twee, doel, uh, twee delen: een, een civiel deel. en er is natuurlijk een hele grote militaire basis daar. Uh, dit gebeurt allemaal aan die, aan die militaire kant van het vliegveld. Maar. Het hele internationale vliegveld ligt op dit moment uiteraard stil. Maar dan zou Lucas de NAVO-doelwit zijn? Wat, wat, wat voor idee heb jij daarover? Ja, meestal hè, bij dit soort aanslagen uh, zijn uh, buitenlandse uh, troepen... Of, of, of Afghaanse troepen, in ieder geval militaire doelen, uh, zijn, uh, worden, worden hiermee gezocht. Het ziet er, uh, het, dit is wat je kunt noemen zo langzamerhand een klassieke Kabul-aanslag. We hebben de afgelopen weken dat weer een aantal keer gezien... Een groep mannen die zich met zoveel mogelijk geweld ergens binnen vechten. Nou, ik ben bang dat we het contact met Lucas Waagmeester verloren zijn. Klopt dat jongens? Ja, helaas. Um, we gaan kijken of we dat kunnen herstellen en dan komen we bij hem terug. Nou, verder over die oud-medewerker van de CIA die bekend heeft gemaakt dat hij degene is die informatie heeft gelekt over het Amerikaanse spionageprogramma PRISM. Met dat programma hebben de Amerikaanse veiligheidsdiensten toegang tot allerlei telefoongegevens... en van gebruikers van onder meer Google, Apple en Facebook. 29-jarige Edward Snowden vertelt zijn verhaal op de website van de Britse krant The Guardian. Volgens Snowden zou iedereen zich zorgen moeten maken over het feit dat veiligheidsdiensten hun privégegevens kunnen inzien. Want even als je doet, je en En de capability van deze systemen increases elk jaar... Consistently by orders of magnitude. Uh, to where it's getting to the point. You don't have to have done anything wrong. You simply have to eventually fall under suspicion from somebody, even by a wrong call. Snowden zegt dat mensen online worden bespioneerd, al hebben ze niets fout gedaan. De klokkenluider zegt dat hij niet wil leven in een samenleving. waarin alles wat je zegt en doet wordt vastgelegd. Hij verwacht dat hij nu in grote problemen komt, nu zijn identiteit bekend is. U hoort veel meer later over Snowden. Twee jongeren zijn opgepakt voor de diefstal van eindexamens. Het zijn een meisje van 18 en een jongen van 19, zegt een persofficier van justitie. Deze personen worden ervan verdacht dat ze echt daadwerkelijk de diefstal van die examens hebben gepleegd. En hebben ze dat alleen gedaan? Sluit u meerdere aanhoudingen uit? Nou, meerdere aanhoudingen worden zeker niet uitgesloten, nee. Gehouden jongeren deden examen op scholengemeenschap Ibn Galdoen, waar de examens in mei werden gestolen. De politie kwam de gestolen examens op het spoor... nadat het VWO-examen Frans online was gezegd, zegt het OM. Het gaat om examens van VMBO, HAVO en VWO. Dus nou ja, het zijn er in ieder geval drie... Ja, dus dat is meer dan alleen dat examen Frans waar eerst van uh, gesproken werd? Ja, het is zeker meer dan alleen dat examen Frans. Kunt u ook zeggen hoeveel? Ik kan niet zeggen hoeveel, want het onderzoek richt zich nog onder andere op hoeveel examens zijn er nu precies gestolen. Welke examens zijn er gestolen? Ja, en vooral de belangrijkste vraag, wat is ermee gebeurd? Het gaat dus om meerdere examens. En dat, wat dat voor gevolgen heeft voor de eindexamenleerlingen is nog niet bekend, zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs. We hebben ook de onderwijsinspectie gebeld en die zeggen dat ze met heel veel interesse kijken naar het onderzoek van politie en justitie in Rotterdam. Maar daarnaast zijn ze ook zelf een onderzoek gestart, namelijk naar de examenresultaten van de iben Caldoenschool school van de afgelopen drie jaar. Dus ja, deze examen diefstal, deze examenfraude lijkt dus een stuk omvangrijker als dat eerst werd gedacht. Maar wat er precies de gevolgen van zullen zijn, dat is nog even afwachten. Aanstaande donderdag krijgen de meeste eindexamenleerlingen te horen of ze überhaupt zijn geslaagd. In Magdeburg in Duitsland is het waterpeil van de Elbe aan het zakken. Dat is sneller dan gedacht. Sneller als gedacht zinken die Elbpegel in Sachsen. Schlimmer als erwartet had die vloedwelle Sachsen aan als landeshauptstadt Magdeburg erwischt. Nog nie stand het Wasser dort zo so hoog wie im Moment. En nog nie had Deutschland een vloedscheitel van dit Ausmaß erlebt. De Helbe in de Oost-Duitse stad steeg gistermiddag tot 7,48 meter 48, en dat is nog nooit voorgekomen. Zo'n 23.000 mensen moesten hun huis verlaten. Oost-Duitse televisiezender MDR hield gisteravond een inzamelingsactie voor de getroffenen van de watersnood. Gemeinsam tegen die vloed. De große MDR-sprek. Welkom zur Gruppenspendengala des MDR Gemeinsam gegen die Flut. En gemeinsam möchten we heute allen Betroffenen in de Flutgebieden van Sachsen-Anhalt sachsen en Thüringen helfen. Er werd in totaal 3,5 miljoen euro opgehaald. Het hoge water heeft voor miljarden euro's aan schade aangericht. Dan gaan we even terug naar Lucas Waagmeester. Uh, die vertelde al over de aanval op de Afghaanse luchthaven in de hoofdstad Kabul. Uh, Lucas, je was bij je verhaal um, over het luchtverkeer aan het vertellen. En um, wij waren er aan toe om te vragen of dat niet de gewaagde actie was natuurlijk. Want die luchthaven is zwaar beveiligd daar in Kabul. Uh, ja, dat kan je wel zeggen. Hè. Ik, inderdaad, het is, een deel van die luchthaven is een militaire basis. Uh, en dat lijkt ook wel het doelwit op dit moment. Echt een, het hele vliegveld is eigenlijk een militaire zone. Hè. Zo voelt het ook als je daar bent. En wat je hier ziet kun je zo langzamerhand wel een klassieke Kabul-aanslag noemen. We hebben de afgelopen weken dat weer een aantal keer gezien. Een groep mannen die zich met zoveel mogelijk geweld ergens binnen vecht... en dan probeert een tijdje stand te houden. De Taliban hebben deze aanslag ook meteen opgeëist deze ochtend. Zij zijn aan hun uh, lenteoffensief bezig... En dat gaat er ook dit jaar echt hard aan toe. Hè. Na 2001 hebben we maar één, één jaar gezien dat bloediger verliep... dan dit voorjaar van 2013. Dus Kabul en heel Afghanistan die gaan op dit moment weer... door een hele zware fase van de oorlog heen. En Zelfs het internationale vliegveld daar, eh, waar ik morgenochtend... overigens zelf heen vlieg, is nu dus het doelwit. Hmm. Ja. Um, is dat mogelijk trouwens om te vliegen überhaupt? Ligt, ligt het vliegverkeer niet gewoon weg stil op dit moment? Ja, op dit moment ligt het helemaal stil. Uh, Kaboel is dit soort dingen gewend. Je ziet over het algemeen dat uh, heel snel de situatie wordt hersteld. De, de, de Afghaanse politie, dat moet echt gezegd... die zijn heel erg goed geworden uh, in, het, in, het, uh, in het afwenden van dit soort aanvallen. Hè. Meestal is het binnen een aantal uren is het weer helemaal stil. Wordt de boel weer opgeruimd en gaat het leven weer gewoon door. Dus ik verwacht eigenlijk dat morgenochtend de zaak juist heel goed beveiligd is... en dat er gewoon uh, gevlogen kan worden. Oké, okay. Lucas, dank je wel voor nu. Even een eerste blik in de ochtendkranten. Veel foto's van het hoge water in Duitsland. Met name voor op Trouw. En een foto uit Welen in het oosten van Duitsland. Daar vagen drie mensen met een rubberbootje met een ladder erop door de straten. Ze komen tot bijna boven aan de deurpost. Straten vol met oud hout en ander rommel. En daar peddelen zij dan doorheen. Nou, een mooie foto ook op de voorpagina van de Volkskrant. Het gaat ook over de overstromingen. Waarbij we zien dat het leger helpt in gevecht tegen het water. Een lijn van uh, soldaten uh, die daar door het water stromen van het industriegebied. In de Oost-Duitse stad Maagdenburg. Het water staat ze tot aan uh, nou, bijna het kruis. Alle soldaten hebben blauwe handschoenen aan. En een van de soldaten wijst naar uh, een plek waar ze waarschijnlijk heen zullen waden. Opening van trouw is trouwens uh, zorgleerlingen. Daar gaat het over. Zorgleerlingen deren de klas niet. Gewone scholieren scoren net zo goed als anders. Ongeacht acht het aantal klasgenoten met problemen al nou, dus trouw nog een ander verhaal in de Volkskrant dat wel aardig aansluit bij um, Marco W. Visser die vanochtend in een verzorgingstehuis is in verband met de financiering van de langdurige zorg, ook voor ouderen. Uh, werkgevers waarschuwen, er komt massa ontslag, dreigt er in de zorg. Een koude sanering dreigt bij verpleeg en verzorgingstehuizen door de voorgenomen hervorming van die langdurige zorg. Opening van het algemeen trouw betreft de diefstal van examen op scholengemeenschap Ibn Galdoen. Maar voor op de uh, voorpagina ook een Foto met de dochter en de kleindochter van Mandela. Iedereen bezorgd over zieke Mandela, staat erbij. En Ruud Lubbers, is weer eens loslippig, toch atoombommen volkool. Um, hij zegt het in De Tijd Vliegt, een documentaire van National Geographic... die deze week wordt uitgezonden. Ik heb nooit gedacht, dus Lubbers, dat die malle dingen daar nog steeds zouden zijn... anno 2013. Volgens mij absoluut zinloos, onderdeel van een traditie van militair denken. Ladies and gentlemen... Dit is Mambo number 5. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews.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 De week u met mambo nummer 5 en nummer zes hoort u morgenochtend deze tijd. Nou, echt niet. <laughs> Tien minuten voor al Het is heen. bijna zomer. Ben je gek? Het is tijd om naar Mark-Robin Visser te gaan. Mark-Robin, ja. goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik wilde met jou even naar uh, het nieuws in de Volkskrant vanochtend: werkgevers ja. in de zorg waarschuwen voor massa-ontslag. Lezen? Ja. Ja, zeker gelezen. Het staat inmiddels ook uh, online. Dat is heel handig. Dat konden we hier in Amersfoort eventjes uh, op het scherm zien. Want ik ben in Amersfoort, in uh, de Koperhorst, verzorgingshuis. Mevrouw Ineke Vriends, goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Ineke Vriends is de directeur. En uh, die las het artikel en die zei, nou, er staat helemaal niks nieuws in. Ja, dat klopt. We zijn er al zo lang mee bezig. En we weten al zo lang dat er iets uh, aan gaat komen... dat je al naar de toekomst aan het kijken bent. Dus er stond hier niks nieuws in. Uh, Massa-onslag, koude sanering, uh, dat zijn dingen die u allemaal al weet? Ik weet dat er bezuinigd moet gaan worden. Ik weet dat we in de oudere zorg uh, dat er wat moet gaan veranderen. En uh, als het doorgaat zoals nu zonder enige regie van bovenaf, dan heb je kans dat er uh, massaontslag komt. Ja. Dus het klopt wel wat er in de Volkskrant staat? Het klopt als we het niet gaan goed gaan uitvoeren. Ja, ja, ja. U zei eerder vanmorgen tegen mij... ik probeerde het al maanden over het voetlicht te krijgen en het lukt me maar niet. Ja, dat klopt. Ik heb me hooglijk verbaasd dat uh, bij het regeerakkoord... kwam heel duidelijk dat de AWBZ veranderd zou worden. Dat niemand in de gaten had hoe... Uh, rigoureus het was. Ja. En, en dat is. bent u dan van de daken gaan schreeuwen hier in Amersfoort? Of hoe, wat, wat heeft u geprobeerd om dat duidelijk te maken? Ik, uh, we hebben in de gemeenteraad wat gehad. Heb ik op een gegeven moment gezegd... als alles doorgaat zoals nu... dan mag ik straks een hele hoop mensen gaan ontslaan. Ja. Uh, we hebben het van de daken geroepen. Maar het wordt gewoon niet opgepakt. Want al, elke keer is er ander nieuws. Ik nou ben... ja, goed mevrouw Vriens. Ik ben hier nu. Ja, He, dus goed. ik bedoel, ik zou zeggen, dan nou moet u toch maar die kans maar grijpen. Ja, nee, dat zullen we ook zeker doen. Ja. Kijk, dat er wat veranderd moet worden, dat is ook heel erg logisch. Mm -hmm. En als we dat op een goede manier doen, dan kunnen we in ieder geval wel bezuinigen... zonder dat we alles weg gaan gooien wat we nu hebben. Maar de vraag is wat die goede manier is. Daar wordt dus straks in Den Haag ook over gesproken, hè, in de Tweede Kamer. U heeft daar ongetwijfeld ook ideeën over. En ondertussen moet hier uh, de Koperhorst natuurlijk wakker worden. De nachtploeg is nog uh, met het laatste uurtje bezig. Ja, dat klopt. Om zeven uur komt de dagploeg. En het was heel grappig, luisteraar, want de directeur die dacht... oh, ik help even mee, want de telefoon ging... en toen... Kon toen, ik niet doorverbinden. Toen wist ze niet hoe ze moest doorverbinden. Dat heb ik ook wel eens. Ja, ik ook. Schoenmaker blijft bij je leest, hè? Ja, vooral. Nou, dan zal ik u maar gewoon ook als directeur blijven aanspreken... en dan gaan we in de loop van de ochtend kijken... wat er voor mogelijke oplossingen zijn... en hoe groot de nood eigenlijk is. Is Goed? prima. Oké, okay, tot straks. Tot zo dadelijk.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 Sport. Rafael Nadal heeft voor de achtste keer het tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Spanjaard versloeg in de finale in Parijs zijn landgenoot David Ferrer. Daarmee brak Nadal een record, want in het professionele tijdperk won een tennisser nog nooit acht keer hetzelfde Grand Slam toernooi. Nadal, die de trofee uit handen van sprinter Usain Bolt ontving, kon het na afloop dan ook nauwelijks geloven. Well, Hier zijn we vandaag, na een grote van sponsoren From family, from uh, coach Tony en de rest van de coaches die was met me during al mijn career. Ik nooit, realis dat something like this will, will be able to make happen. But you know here we are, and I just can say thank you very much to the live to give me this opportunity. Mm, okay. Ik ben dankbaar dat het leven mij deze gelegenheid heeft gegeven. Al dus Nadal, tot nu toe, deelde hij het record met Roger Federer en Pete Sampras, weet je nog, die zeven keer de beste waren op Wimbledon. Voetballers van Jong Oranje hebben ook de tweede wedstrijd op het EK gewonnen. Ploeg van bondscoach Scorpot versloeg Rusland in Jeruzalem met 5-1. Betekent dat Jong Oranje na eerdere winst op Duitsland... een plek in de halve finales heeft bereikt. Voor Jong Oranje zorgden Giorgino Wernaldum, Luc de Jong, Ola John... Danny Hoese en Leroy Ver voor de doelpunten. En de bondscoach Pot was dik tevreden met de winst. Ik ben heel blij met de mooie overwinning natuurlijk. En uh, uiteraard als je met 10 tegen 11 speelt is het misschien een beetje vertekend. Met 5-1 is wel een hoge uitslag. Ik vind wel dat we bij vlaag heel goed gevoetbald hebben. Zowel in de eerste helft met 11 tegen 11 en ook in de tweede helft. En tot er wel eens wat dingen misgaan, dat, uh, dat hoort erbij. Maar ik vind over het algemeen dat we op een behoorlijk niveau gespeeld hebben. Andere duel in de pool tussen Spanje en Duitsland eindigde in een 1-0 overwinning voor Spanje. Waardoor Jong Oranje en Spanje zich geplaatst hebben voor de halve finale. Jong Oranje speelt woensdag de laatste groepswedstrijd tegen Spanje. En dan gaat het om de groepswinst. Golf, Joost Luijten heeft het uh, Lyonnais Open in uh, Oostenrijk gewonnen. Luijten gaf op de laatste dag door een ronde van 71 slagen zijn leidende positie niet meer uit handen.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 Nederlandse handbalvrouwen hebben zich met overtuiging geplaatst voor het WK. Ploeg van bondscoach Henk Groener won in de play-off de uitwedstrijd tegen, de, tegen Rusland met 33-21. Eerder ja, werd het eerste duel in Rotterdam met 27-26 verloren. En de winst op Rusland mag gerust sensationeel worden genoemd. Oranje wist namelijk nog nooit te winnen van Rusland. Dat de drie van de laatste vier WK's heeft gewonnen. Bondscoach Groener over de wedstrijd. Alles kwam eigenlijk op zijn pootjes terecht. We hebben de eerste had ongelooflijk lopen knokken.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 om ook daar gewoon elke wedstrijd die je speelt uh, te winnen. Ik denk, ik denk dat we vandaag hebben laten zien dat we ook van toplanden kunnen winnen. Uh, dat is denk ik ook voor de meiden een hele belangrijke stap. Goed meespelen is één, maar winnen is twee. En dan ook nog in het, uh, in het land uh, waar je speelt. Dus ik denk dat het ons heel veel uh, zelfvertrouwen geeft, ook richting het WK. Uw Bouken Mollema heeft in de ronde van Zwitserland... de mooiste zege uit zijn loopbaan behaald. Mollema kwam in de regen alleen aan in ski skioord Krans-Montana... nadat hij in de slotkilometer de ontsnapte Canadees Hesjedaal was gepasseerd. Jury gaf hem na afloop een tijdstraf van 20 seconden... omdat hij een bidon had aangenomen waar dat niet mocht. Australiër Meijer behield de leidersstrij en Mollema staat achtste op 34 seconden. Sebastiaan Vettel heeft de Grand Prix van Canada gewonnen. De Duitse wereldkampioen van Red Bull was ongenaakbaar in Montreal. En verstevigde zijn leidende positie in het wereldkampioenschap van de Formule 1. Spanjaard Fernando Alonso eindigde als tweede. De Brit Lewis Hamilton werd derde. En onze landgenoot Guido van der Garde die viel uit in de 45ste ronde. En dan hoort u na half zeven meer over studenten. Want die gaan deze week de barricades op. En dat is dan allemaal om te protesteren tegen de invoering van het leenstelsel. Wij zijn vanochtend in Delft om met de studenten daar te praten. Dit is Radio 1. Het is bijna half zeven. Tijd voor het NOS-journaal. Dorad Meegens, goedemorgen. Goedemorgen. De Amerikaanse justitie onderzoekt het lekken van informatie... over de internet- en telefoononderzoeken van de geheime dienst NSA. Kenmaking van justitie komt enkele uren nadat een oud-CIA-medewerker... had onthuld dat hij de klokkenluider was. Hij kon bij de CIA alle mails, creditcards, telefoongesprekken... en internetwachtwoorden bekijken of afluisteren. Taliban-strijders hebben de internationale luchthaven... van de Afghaanse hoofdstad Kabul aangevallen. Doelwit was de NAVO-basis op het terrein...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 En in Maagdenburg is het waterpeil van de Elbe aan het dalen. De rivier bereikte gistermiddag het hoogste pijl, stroomde over de kaderburen. Een dijk brak en daardoor moesten 23.000 mensen hun huis uit. Ten noorden van Maagdenburg wordt de situatie nu kritiek. Het weer is nog bewolking. Overdag heeft het westen en noordwesten te maken met wolkenvelden van zee. Dan is het 14 tot 16 graden. Op andere plaatsen meer zon bij een zwakke wind. En dan kan het 20 graden worden. Verkeersinformatie bij de ANWB. John, zou ook al goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Op de A7 richting Zandam staat bij Purmeren 2 kilometer. Verderop 5 kilometer bij knopend Zandam. Dat komt er een ongeluk op de A8 richting Amsterdam bij knopend Complaint? Daar staat 4 kilometer. Er zijn twee rijstoken dicht. En op de A28 naar Utrecht, staat bij Amersfoort 5 kilometer. Odlo Bikers, pardon, ook oh, criminelen. Leden van motoclubs moet in Nederland voor hard worden aangepakt... GELUIDEN. vindt minister Opstelte van Justitie. En Ed Snowden, die ex-CIA-agent, is klokkenluider... in de nieuwste afsluisselschandaal in de Verenigde Staten. Bessel de Jong, onze correspondent, praat ons zo dadelijk bij. Als ik even de aandacht mag... Uh, we weten allemaal dat het niet goed gaat met het bedrijf. We moeten dus reorganiseren. Uh, dat betekent dat er twee mensen uit moeten...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 Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Edward Snowden heet hij, de klokkenluider... die het aftappen van internetdiensten als Google, Apple en Facebook... door de Amerikaanse geheime diensten openbaar maakte. En gisteravond trot Snowden naar buiten via de website van The Guardian. Uh, Mijn naam is Ed Snowden, ik ben uh, 29 jaar oud. Ik work voor Booz Allen Hamilton als an analyst voor NSA uh, in Hawaii. Snowden vertelt vervolgens hoe hij tot de beslissing kwam om de informatie naar buiten te brengen. Over tijd awareness bewustzijn van sort of builds up en je voelt gedwongen om erover te praten en hoe meer je erover praat, hoe meer je wordt ignored, hoe meer je wordt verteld dat het geen probleem is, totdat je uiteindelijk uh dat deze dingen moeten worden bepaald door the publiek, niet door iemand die is door de overheid is government als analist kom je informatie tegen waarvan je denkt dit kan niet dit is misbruik. Ik ging vragen stellen, maar men vond het niet belangrijk. Ik werd genegeerd. Op een gegeven moment groeide het gevoel van onrecht en besloot ik dat de mensen zelf hier een oordeel over moeten vellen en niet de overheid. Snowden weet dat hij een groot risico loopt met het naar buiten brengen van deze informatie. You can't come forward against the world's most powerful intelligence agencies and ze uh, be completely free from risk because they're such powerful adversaries that, that no one can meaningfully oppose them. Um, if they want to get you, in time. Als ze je willen pakken, dan krijgen ze je uiteindelijk wel Aldus Snowden op de website van The Guardian. We gaan naar Amerika correspondent Wessel de Jong. Een intrigerend verhaal Wessel Vertel eens wat meer over deze Snowden. Wie is hij? Ed Snowden zoals je zichzelf voorstelt zegt over zichzelf I'm just an other guy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 Dat heeft hij echt alleen maar gedaan, zegt hij, om de discussie aan te zwengelen. Ik heb niks verkeerd gedaan, zegt hij. Goed. Wessel de Jong vanuit Amerika, dank je wel. U vindt meer over Snowden op onze website, nos.nl. .no. Tien over half zeven. Motorclub Black Sheep uit Ede heeft een klacht ingediend... bij minister Opstelte van Veiligheid en Justitie. Wordt de advocaat van enkele leden van de motorclub. En puur het lidmaatschap van een motorclub uh, maakt dat ze gevolgd worden, dat ze een verklaring van geen bezwaar worden geweigerd... en dat ze bijvoorbeeld hun baan dreigen te verliezen. Ja, en dat allemaal omdat minister Opstelten... zogeheten outlaw bikers sinds vorig jaar hard aanpakt. Dat doen we met de, met de burgemeesters, politie, openbaar ministerie... en gemeenten zijn er ook heel actief in... wat niet deugt, moet aangepakt worden. Waarom vindt u het belangrijk om zich zo te richten op die motorbendes? Wat heeft u dan voor vermoedens dat zij fout doen? Nou ja, dat is natuurlijk een aanleiding van allerlei situaties die zich hebben voorgedaan in een aantal steden. Uh, zowel in de criminele sfeer. Er zijn ook uh, worden of zijn vervolgd en veroordeeld. Of uh, burgemeesters hebben clubhuizen uh, gesloten. Nou, zo is het natuurlijk een, uh, uh, een samenwerking, uh, mag ik zeggen, multidisciplinair. Bestuurlijk uh, aanpak, uh, politie en uh, natuurlijk vervolging door het ook. Ministerie. Er zijn veel leden van die motorclubs die vinden dat ze over één kam worden geschoren met criminelen. En dat ze daardoor onterecht, bijvoorbeeld kansen mislopen op baan of dat ze zelfs ergens worden ontslagen. Dat ze bepaalde uh, verklaringen vanwege gedrag niet krijgen. Die voelen zich eigenlijk een beetje nou ja, onheusbejegend. Kunt u zich dat voorstellen? Nee, dat kan ik me niet voorstellen, want dat, uh, dat gebeurt ook niet. Gebeurt natuurlijk, uh, worden niet over één kam uh, geschoren. Het is natuurlijk echt uh, aanpakken waar, dat, uh, waar informatie daaraan aan. Toegeeft. En het bestuur gaat zeker niet over één uh, nacht ijs. Je grijpt uitsluitend in als dat nodig is. En als het gewenst is op basis van informatie. Nou, het Openbaar Ministerie natuurlijk, uh, nu, uh, natuurlijk ook. En uh, wij doen dat natuurlijk op basis van de politieinformatie die er is. Uh, die er komt. Uh, bestuurlijke informatie van verschillende diensten in steden. Dat leg je bij elkaar. En op een gegeven moment zeg je, nu wordt er een klap uitgedeeld. Maar Anderen zijn natuurlijk vrij om te gaan en te staan waar ze willen. En te zijn van zo'n club? Jazeker, natuurlijk. Het is niet verboden. om. Het is geen verboden organisatie. kunnen organisaties zijn waar we dat wel willen en zeer wenselijk achter. En die zullen we het buitengewoon moeilijk maken. En dat zijn minister Opstelde in gesprek met verslaggever Sebastian Meijer. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10 en s middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. Schotse schrijver Ian Banks is overleden. Banks schreef science-fiction boeken en romans. En de bekendste is zijn debuut, De Wespenfabriek. Het boek kwam in 1984 uit en werd direct een groot succes. In een peiling door boekenketen Waterstones... werd De Wespenfabriek zelfs tot een van de honderd beste boeken... van de 20e eeuw uitgeroepen. Het boek kenmerkt de donkere stijl van Banks' romans. Een groot contrast met hoe hij zelf is als mens... All these banks. It just seems to be able to tap. Now I'm actually quite a nice, bright and breezy person, you know. I've never really been in a fight in my life, you know, so far, you know. Um I really honestly really don't know. It just seems to be in there. I think we should all be happy that it's on the page rather than in reality, put it that way. So maybe it's a kind of therapy for me. Banks schreef naast romans ook sciencefictionboeken onder de naam Ian M. Banks. Hij noemde science fiction het belangrijkste genre in de boekenwereld. My theory is it's the most important genre and I include mainstream as a genre. Because it's only genre that is absolutely concerned basically with the effects of technological and scientific change on human beings and human society and human individuals. Nothing else can tackle that. In the old days that didn't matter because you, you tended to die in the same society you were, you were born in. Nowadays society changes around us so quickly that we need a, a literature that talks to exactly that problem. Science fiction draait rond de vooruitgang van technologie... en de gevolgen daarvan op mens en maatschappij. Vroeger was dat misschien niet zo belangrijk... maar tegenwoordig verandert alles zo snel... dat we literatuur nodig hebben die dit bespreekt. Begin april maakte Banks bekend dat hij aan galblaaskanker leed... en nog minder dan een jaar te leven zou hebben. Ironisch genoeg was hij net bezig met een boek over een man die kanker krijgt. Dat boek, The Quarry, wordt later deze maand gepubliceerd... De stortvloed aan reacties en steunbetuigingen de afgelopen tijd van medeschrijvers en lezers verraste hem, zei hij in zijn laatste interview met de BBC. Het was verrassend. Ik ben nog only op on day 2 about twee dagen na de announcement. Maar so. het positieve positief, me, dat ik nu al deze liefde en admiration krijg. Rather than you know, people standing around me talking over me awfully well, but I'm dead. You know. It's been great to, to appreciate that now, but I'm still alive. Blij dat ik de liefde en de bewondering nu krijg, in plaats van na mijn dood. Nu kan ik het nog lezen, dus Ian Banks. Hij overleed op 59-jarige leeftijd. Verkeersinformatie op deze maandagochtend. Het is kwart voor zeven, Johnson Hoka. Is het wel druk? Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, in zoverre, het is uh, rond Amsterdam. Want er is al een ongeluk gebeurd vanmorgen met een motorrijder bij het Koenplein op de A10. Daar zijn twee rijstoken dicht. En daar is er een behoorlijke lange file. Dus op de A7, A8. Op de A7 staat 11 kilometer tussen Purmerend en Knopend Saandam. En die file loopt door op de A8. Daar staat 7 kilometer tussen Westzaan en het Koenplein. En nog vrij druk op de A28 naar Utrecht. Daar staat tussen Nijkerk en Knopend Hoevenlaken 9 kilometer. Nou, met uh, dit soort ongelukken kan het ja. wel eens vol gaan lopen. John, wat verwacht je de komende uren? Ja, als het inderdaad zou. Maar goed, ik verwacht toch desondanks een vrij normaal ochtendspits. Tenzij inderdaad er wat meer ongelukken gaan gebeuren. Maar eh, ik denk toch rond half negen niet meer dan 120 kilometer vielen. Oké, okay, tot later. Doehoe. Bertolf maakte in 2009 zijn debuut CD. For Life, This is Another Day. Well, how many days could it take your life to finally start now?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 Het is 13 minuten voor zeven. Mark Robin Visser is er vanochtend al vroeg bij in Amersfoort... in zorginstelling Koperhorst. Waar zorgen zijn ja. over de zorg, Mark Robin Visser. Zorgen over de zorg, inderdaad. Dat is een titel van een weblog wat ik denk ik anderhalf jaar geleden... geschreven heb toen ik in Brabant in een verzorgingshuis op bezoek was. En ik ben ook al eens in Haarlem geweest. Daar heb ik ook een weblog over geschreven. Dat noemde ik toen geloof ik Zorgen over de zorg 2 of zoiets dergelijks. <lacht> Uh, en nu kunnen we zorgen uh, over de zorg 3, of misschien is het inmiddels wel 4, ik weet het niet meer. Vanuit Amersfoort doen, of niet, mevrouw Vriens? Ja hoor, prima. <laughs> ja. Mevrouw Vriens is uh, directeur van de Koperhorst, en dat is een wat kleiner verzorgingshuis, mogen we dat zo zeggen? Dat klopt, wij ja. zijn een kleine, zelfstandig verzorgingshuis nog, uh, en niet zo'n groot moloch. Uh, dus we hebben gewoon één organisatie. Ja, hoeveel mensen wonen hier? Bij elkaar wonen hier ongeveer 250 mensen. Waarbij. Ja? Waarbij er een aantal intramuraal wonen. Ongeveer ja, dus de... Binnen, is intern? De, ja, intern. Dus die hebben wonen en zorg in één. En er zijn uh, 110 woningen waar ongeveer 150 mensen wonen. Die huren, maar die krijgen van ons wel zorg. En wij garanderen de zorg ja. tot aan de dood. Ja. We hebben een mooi woord. U, u noemde het eigenlijk al. Alsof intramuraal. We, uh, het woord van vandaag is extramuraliseren. Dat zijn zoveel letters dat het niet in één keer een scrabble kan... maar het is wel het woord extramuraliseren. Ik ben ook benieuwd hoe vaak dat woord vandaag in Den Haag... tijdens het debat in de Tweede Kamer gebruikt gaat worden. Wat denkt u? Ik denk heel vaak, <laughs> maar ik vraag me wel af of ze weten wat het betekent... extramuraliseren. Legt u dat eens uit? Ja. Als je extramuraliseren uh, uitlegt zoals het hoort... dan betekent het dat je zorg thuis krijgt... en dat is persoonlijke verzorging en verpleging en dat is het... Er zijn ook een aantal mensen die het woord extramuraliseren gebruiken... met het moeilijk woord, het volledig pakket thuis. En dat is, je huurt een woning en verder krijg je de zorg... zoals intramuraal, oftewel zoals in een verzorgingshuis of een pleeghuis. Maar dat is niet de definitie van extramuraliseren. Nou, dan hebben we dat nog maar even duidelijk gemaakt. Ja. <laughs> um, mevrouw Vriends, u hebt drie dagen geleden een brandbrief uh, gestuurd uh, naar de Hofstad. Wat stond erin? Daar stond in dat wij ons zorgen maken over met name het proces. Kijk, het feit dat er uh, bezuinigd moet worden, dat is geen probleem, dat weten we al lang. Daar zijn we ook al heel lang over aan het nadenken. Maar wat je ziet is dat er geen duidelijk centraal proces vanuit uh, de overheid komt en dat de uh, zorgkantoren nu zelf bezig zijn om te kijken hoe kunnen we dat organiseren. Zij zien dat ze elk jaar ietsje minder budget krijgen... en zijn dat zelf aan het vertalen. En, uh, U ja, zegt de verzekeraars, de zorgverzekeraars maken op dit moment de diensten uit. Vind ik van wel, ja. En bepalen wat hier gebeurt? En, bepalen en wat bepalen het... ze dan bijvoorbeeld? Ja. Wij hadden Bijvoorbeeld na Rutte 2 hadden wij bedacht... Van hoe zou je nou daar antwoord op kunnen geven? Hoe zouden wij onze organisatie om kunnen bouwen en dan krijg je dan later te horen ja maar wij vinden eigenlijk dat jullie volledig moeten extremaliseren ja. terwijl wij ook hoge zorg geven u heeft van de verzekeraars gehoord dat u 41 procent van de bedden moet sluiten nee uh, we hebben lagere, ja even kort ja. dit jaar staat voor 2014 staat in de zorginkoop uh, uh, dat uh, in ieder geval Achmea zegt dat er 41% van de uh, zzp-zorgzwaarde zorgzwaartepakketten 1 en 2... Ja, dat zijn de minder zware gevallen. Dat zijn de minder zware gevallen, dat ja. die aan het eind van 2014 gesloten moeten zijn. En uh, bij de andere zorgverzekeraars zal het ongeveer hetzelfde zijn. Ja. Goed, dat is dus de praktijk die vaak weer barstiger is dan uh, de theorie vanuit het Hoge Den Haag. Daar gaan we straks naar zevenen over uh, verder praten. Ook met uh, de directeur van de koepelorganisatie uh, Actis. Ik zou zeggen, tot straks. Studenten voeren deze week actie tegen de invoering van het leenstelsel. Studenten in Delft gaan vandaag de straat op... en morgen volgen Utrecht en dan woensdag Amsterdam. In Delft wordt er dus uh, geprotesteerd. Het is protest tegen het afschaffen van de OV-studentenkaart. Bas Volleprecht is voorzitter van de vereniging van studie- en studentenbelangen... die de actie heeft georganiseerd. Goedemorgen. Goedemorgen. En minister Bussenmaker van Onderwijs is de invoering van het leenstelsel... voor bachelor-studentenjaar uitgesteld. Waarom dan nu de actie, toch? Nou ja, we voelen ons vooral ook gesterkt... door het afgelopen vrijdag uitgekomen rapport van het SVP. Minister van Bussenmaker is nog steeds van plan om de OV-kaart... voor studenten af te schaffen via, vanaf 2016... En uit het SVP-rapport blijkt dat dat hele negatieve gedragseffecten kan hebben. Zoals? Uh, studenten gaan het volgen van college. Gaan zij, uh, die keuze maken op basis van financiële motieven. Ze gaan een studie kiezen puur omdat die dicht bij huis is. en niet omdat het de studie is die ze echt willen doen. En daarnaast uh, ja, zal het ook voor andere reizigers uh, heel veel negatieve gevolgen kunnen hebben. Wat? Waarom voor andere reizigers? Nou, als studenten minder met het OV gaan reizen, zeker als een student in een studentenstad als bijvoorbeeld Belft, zullen vervoerders een keuze moeten maken of zij houden hun huidige aanbod in stand en gooien de prijzen van de kaartjes omhoog of zij uh, ja, reduceren hun OV-aanbod. Oké, okay. maar goed, um, SCP meldt dat. Maar ik kan mij voorstellen dat uiteindelijk als puntje bij je komt een student echt niet zal kiezen voor uh, het, het, het niet beëindigen van zijn studie... of het niet maken van tentamens als het erop aankomt. Die zal toch ja, uiteindelijk ik... wel voor zijn studie kiezen? Dat is toch belangrijk voor je toekomst? Absoluut, maar het, uh, het feit dat studenten zullen kiezen voor een studie die dicht bij huis is... lijkt ons uh, heel erg negatief... We hebben de afgelopen jaren heel erg ons best gedaan om het opleidingen aan in Nederland uh, te differentiëren. Iedere instelling heeft zijn eigen kleur gekozen. En het is zonde als we dat nou in één keer uh, allemaal weggooien door de OV-studentenkaart af te schaffen. Hm. Maar het gaat dus om geld. Zijn er, zijn er geen alternatieven voor studenten? Uh, ik kan nu zo snel uh, geen alternatief uh, voor de uh, huidige OV-kaart uh, bedenken. Hm. Maar qua geld nog een baantje? Nou ja, de studenten werken nu al, al voldoende om een studie te moeten bekostigen. Zeker als er straks ook nog een leenstelsel aankomt, lijkt mij dat niet, uh, niet wat wij willen. Wat gaat u doen? Wat, waar bestaat de actie uit? Wij gaan uh, nou ja, vooral ons richten op het feit dat er inderdaad OV-aanbod zal verdwijnen. Dus mm -hmm. wij richten onze eigen alternatieve uh, busverbinding naar de campus op. Dat doen we met allerlei voertuigen, van bakfietsen tot busjes tot limousines. Uh, ondersteund door alle studie- en studentenverenigingen uit Delft. Oké. Okay. En, en dat is het voorlopig? Of bent u nog meer van plan? Vandaag zijn we alleen een plan om een alternatieve busverminding aan de campus op te richten. En morgen? <laughs> morgen, morgen gaan we, zoals u zelf ook al zei, de studenten in Utrecht straat op. En woensdag is er om twee uur in Amsterdam op de Dam een actie. Kijk eens aan. Nou, we zullen het volgen, Bas Voloprecht. Dankjewel. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht.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 documentaire waar Lubbers zijn uitspraken doet... wordt later deze week uitgezonden op National Geographic. Varkenshouders stoppen op termijn met het afknippen van varkensstaarten. Die belofte doet de brancheorganisatie in het AD. Later vandaag gaan ze er ook mee naar de staatssecretaris. Boeren knippen de krulstaarten af omdat de varkens elkaar bijten in die staarten. Het knippen per direct verbieden gaat niet, zegt LTO Nederland... omdat dit tot bloedige tafereelen leidt. Eerst werd begonnen met de staarten korter af te knippen. We hebben al vaker gehoord dat studenten, duizenden studenten... zelfs voor het schrijven van hun scriptie advies inhuren van scriptiebureaus. Uit een peiling van de Volkskrant blijkt dat hogescholen en universiteiten... nog steeds niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Volgens de onderwijsinstellingen is uh, die scriptiehulp... een groeiend, maar nagenoeg onzichtbaar marktsegment. Hulp bij het schrijven is nadrukkelijk verboden. Maar ja, er bestaan weinig, volgens het onderzoek van de Volkskrant. Maar weinig regels voor meelezen en corrigeren van taal en spelfouten. <laughs> U hoorde eerder deze uitzending al dat de uh, prijzen van voedsel, eten en drinken, gaan stijgen behoorlijk. Uh, later deze uitzending hoorde dat de melkprijs bijvoorbeeld alsmaar omhoog gaat. En de prijs ook voor aardappelen loopt op, schrijft het FD. Stijging is het gevolg van de slechte oog, slechte oog dit jaar en de nu slinkende voorraden. Volgens het bureau Aardappelen Marktinformatie is de prijs gestegen tot het zevenvoudige dan een jaar eerder. En de deskundigen zegt dat de aardappelenmarkt in beroering is. Zo zijn in de markt alleen nog tegen hoge prijzen frietaardappelen te krijgen. Maar hebben grote frietverwerkers zich ingedekt tegen de prijsstijging met lange termijn contracten. Het frietje in de snackbar zal dus niet meteen heel veel duurder worden. Veel foto's op de voorpagina's van de Volkskrant over het hoge water. Met name in Duitsland militairen. Bij Maartenburg zien we. En mensen in een rubberbootje uh, die varen zo ongeveer op hoogte van de brievenbussen. Ook in het oosten van Duitsland. Ja, Daar hoort u zo dadelijk ook meer over. Want uh, correspondent Tim de Wit die was in Maagdenburg. Zo dadelijk dus meer. Ook het laatste nieuws uit Turkije. En nieuws over de examendieven uit Rotterdam. Blijf luisteren.